Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De verdachte van een steekpartij in Rotterdam vorige week... had een ernstig psychische stoornis. Dat blijkt uit een rechtbankverslag uit 2022. De verdachte moest toen van de rechter een tbs-behandeling ondergaan... omdat hij zijn moeder had aangevallen met een mes. De man had last van hallucinaties, waanbeelden... en kreeg via stemmen in zijn hoofd boodschappen door. Afgelopen donderdag zou hij opnieuw twee mensen hebben neergestoken. Een man van 32 kwam daarbij om het leven... Eerder vandaag werd bekend dat de verdachte nog zeker twee weken vast blijft zitten. In Duitsland heeft een topoverleg niet gezorgd voor oplossingen voor de auto-industrie daar. Bekende Duitse merken als Volkswagen en Mercedes-Benz zitten in zwaar weer. Deze expert legt uit hoe dit zo gekomen is. Het aantal verkopen valt tegen en dan specifiek het aantal verkopen van elektrische auto's. En subsidies waren soms wel tot 9000 euro per auto. Nou, die zijn nu gecanceld. Daarnaast zie je veel druk op de prijs. Tesla heeft prijzen verlaagd. Wat de Duitse automerken ook wat doet. Er zijn veel toetreders uit China, wat ook wat doet met de prijs. En dat zorgt ervoor dat er minder auto's verkocht worden. Specifiek minder elektrische auto's. Ja, maar een oplossing hebben de Duitsers dus nog niet gevonden. Ondertussen blijven de grote bedrijven verliezen draaien. En dat kan grote gevolgen hebben. Alleen al bij Volkswagen bijvoorbeeld, daar werken bijna 300.000 mensen. Paulien Cornelissen gaat het Boekenweek-essay van 2025 schrijven. Dat is een artikel dat altijd samen met het Boekenweek geschenk verschijnt. Het essay krijgt de titel He, -he over wat we zeggen zonder dat we het doorhebben. Ja, dat is natuurlijk lekker zo'n typisch Nederlands woordje als he. Alleen het laat zich niet zo vrij vertalen in het Engels, vertelt Cornelissen bij Eva. Ze zeggen wel isn't it of it, 'In it het, in, het, in het noorden van Engeland, waar ik dus zat. Maar zo vaak als wij he zeggen, dat... Dat kan in het Engels helemaal niet. En je herkent Nederlanders daar ook altijd aan als ze in het buitenland zijn. Because they're going to do like, hè? we went to the hotel hè? and it was very good. Hè? Yes, very good. Hè? De Boekenweek is volgend jaar van 12 tot en met 23 maart. Voor het Boekenweekgeschenk moet een jury dit jaar een keuze maken uit bijna 150 anoniem ingezonden manuscripten.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 Het metal podium wordt vanavond voor jou bezig verzorgd want dit is Play it Loud Live. Finally darkness wins from the light rising up from my cold bed of stone. I wander off into the silent night and thousands of years I've been Goedenavond, mede Metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik. Jullie luisteren alweer naar de 144ste aflevering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 En vanavond is het alweer tijd voor de achtste aflevering van Play It Loud Live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 drie albums en uiteraard hun nog te verschijnen vierde langspeler, Losing Light, waar we het uitgebreid over gaan hebben in het tweede uur. Maar zoals altijd beginnen we natuurlijk bij het begin. Mannen, allereerst ontzettend bedankt voor jullie komst naar de ZFM-studio en super tof dat jullie vanavond aanwezig wilden zijn bij Play It Loud. Ja, kom. Ja, dankjewel. ja, dankjewel. Graag gedaan. Zouden jullie zelf even voor de luisteraars die niet bekend met jullie zijn willen voorstellen ja. wat jullie individuele taken ook zijn binnen de band? Ja, ik ben Erik Dijkstra, ik doe de keyboards in de band. Oké. Okay. Ik ben Peter Berens, ik doe zang en gitaar. Zang en gitaar, ja. Ik ben Reinier Jansen en sinds vorig jaar zit ik daar als de Drummert. De Drummert. Nou, helemaal goed. Dank je wel voor de introductie. Zoals gezegd, begin ik altijd graag bij het begin en voor jullie is dat natuurlijk al weer eventjes geleden, namelijk 1991. Vertel, hoe is het allemaal voor jullie als band begonnen? Die mag ik het woord geven. Uh, nou ja, Ranier is er een jaar bij, dus, ja, dus die, die uh, weet er niet heel uh, veel van. Nee, precies, dus, uh, uh, aan jullie. Uh. Uh, ja, het is eigenlijk, uh, ik kwam er ook iets later bij. Maar oh, je was er uh, niet vanaf jaar. het begin bij dus? Nee, kijk, ja, dat is, ik was wel bij het begin van Elysium, maar oh, okay. het, is, het is ooit eigenlijk ontstaan vanuit een coverbandje. Mm -hmm. Er zat een hele andere zanger in. Ja. In de tijd, en dat waren vooral covers van Metallica en Guns N' Roses volgens mij. Ja, dus ja, toen zat ik er nog ineens bij. Dus oh, nee. Ja, dat is heel en, vet en, vet van jou. Bijgekund. Ja, en um, we kwamen natuurlijk wel allemaal uit Soetermeer en we kwamen elkaar eigenlijk tegen bij het openluchtzwembad toen. Ik denk mm -hmm. dat we rond 17 waren of ja. zo. Ja. Ja, en uh, weet je, ja, we vonden elkaar eigenlijk omdat het vrij obvious was dat, we, ja, dat wij metalheads waren. En mm -hmm. zoveel had je er niet in Soetermeer. Ja. Nee. dat zocht elkaar een beetje. Klein wereldje. Op. Ja, precies. <laughs> en um, ja. Uh, toen ik erbij kwam, toen zijn we nog wel even doorgegaan als, uh, als coverband. Maar op een gegeven moment, uh, de, de toenmalige zanger, die kreeg een nieuwe vriendin. En uh, die was van islamitische achtergrond. Dus okay. hij moest ook islamitisch worden. Ja. En toen was er geen plek meer om, uh, ja, om uh, metalmuziek te maken. Oh, <laughs> ja. oh, dat, dus dat dus toen was hij ineens he? weg. Oh jee. En uh, <laughs> hm. ja, toen heb ik geleidelijk een beetje het stokje overgenomen eigenlijk. Oké. Okay. Ja. En, en uh, hoe, hoe was de line-up vanaf het moment dat jullie elysium vormden van het begin jaren? Uh, nou, hadden, in de tijd hadden we Gerard maar nog, dat uh -huh. was onze drummer toen. Uh, uh -huh. Naar nou Peter Reugen die speelde gitaar. Uh -huh. uh, ik deed toen ook gitaar. Daarna dus zang. Uh -huh. En ja, bassisten, dat heeft elkaar een beetje afgewisseld, ja. maar dat is bijvoorbeeld, ja, Peter Durlo is dat in de tijd nog geweest. Ja, het Hart. het Hart, ja. ja. En, en in het begin uh, hadden we ook nog uh, uh, Linda dan op keyboard, mm -hmm. want in het begin deed ik uh, geen, geen keyboards, maar deed okay. ik uh, licht. Uh, ja, deed Dus, het licht. Ja, dus okay. ik, was, ik was de lichtman, ja. en uiteindelijk uh, zijn alle keyboardspelers, die uh, zijn uiteindelijk allemaal uh, vertrokken, oh. en toen uh, was het uh, de vraag aan mij van, ja, kan jij geen keyboard spelen? Ja. En ik had nog ver. geen noot gespeeld in mijn <laughs> leven. En, uh, ik had iets, ik ga het wel proberen. Ja, precies. Dus ja. Geef het een kans. Dus ik zit er nog steeds bij, dus ja, dat gaat het goed. Ja. Gaat het goed? Ja. <laughs> dat is het allerbelangrijkste. Ja. En uh, je doet nog steeds licht, hè? Je vertelde dat je ook uh, ja, nou, geluid- of technicus was? Ik, ik ben theatertechnicus. Dus theater dus, uh, voor mijn werk uh, ja. doe ik uh, inderdaad licht. Uh, mm -hmm. maar ik doe nu geen licht meer voor de band. Oké. Okay. Uh, Dan maar, hebben we iemand anders voor. Ja. Oh. Nou, indirect doen we wel een soort van het licht. Want wij, hebben een, het helemaal, wij spelen op kliktrek en het, het licht loopt mee op de kliktrek. Oh, okay. dus, uh, nou ja. Eigenlijk start, start ik de kliktrek en het licht en dan begint het nummer en dan gaat alles automatisch. Dan gaat alles. Uh, ja. oké. Okay, dus daar heb je daarna helemaal geen ja. omkijken naar, zeg maar. Ja. Oké. Okay, en jullie uh, muziek is uh, het beste te omschrijven als dark rock en uh, uh, doom metal. Uh, hoe en wanneer kwamen jullie op het idee dit soort muziek te maken? Ja, dat is ook een beetje ontstaan vanzelf eigenlijk. We, ja. we, we hebben nooit gedacht bij onszelf van uh, laten we eens uh, doem gaan maken ofzo. Nee. Uh, hoe het eigenlijk ontstond was dat we... Uh, we hadden allemaal best wel verschillende achtergronden. Gerard Manoch bijvoorbeeld, mm -hmm. die, die drummer toen, die, uh, die was wat ouder dan wij. En die zat helemaal in uh, ja, de oude prog-achtige. Uh, ja, muziek. Rush was het toch? Ja, Rush bijvoorbeeld. Dat, uh, <tie> dat was een van zijn grote voorbeelden. <tie> dus ja, met zijn drum bepaalde hij ook wel voor een deel dat geluid natuurlijk. Ja. En uh, in gitaar was het zo dat uh, Peter Reugen bijvoorbeeld... Die, die houdt over het algemeen best wel veel van... Ja, meer de Amerikaanse stijl van metal. Mm -hmm. En ik zat zelf bijvoorbeeld heel erg aan de meer Scandinavische kant. Weet je wel, Lake of Tears en zo, dat soort bands. Oh, ja. uh, terwijl Peter Heuglijs zat uh, meer aan de type-negative kant. Maar als je dat dus allemaal mengt, al die invloeden... Ja, dan komt er iets uit wat, je, wat geen van ons zou verwachten eigenlijk... Nee. maar we wel allemaal heel erg cool vinden. En ja, dat, is, uh, dat houdt ons ook bij man. elkaar, denk ja. ik. Weet je? Het, is meer het, het is meer het gevoel... Mm -hmm. Van waaruit we die muziek maken, dan dat we het vanuit een label of zo doen. Of een techniek. Nee, ja, ja. Nou, het oh, meer, het, het uh, moet goed voelen. Ja, ja. precies. Dat. Dat, is, dat is meestal uh, een jullie, beetje uh, aan de duistere kant. Ja. Goed. allemaal een beetje een depressieve ondertoon. En ja. Dat, uh, ja, zeker. Daar ja. worden we blij van. Ja. Ja. Ja. <laughs> en ook de luisteraars ook. <laughs> Ik ook ja. sowieso. Ja. En uh, welke bands waren destijds of zijn nog altijd uh, jullie belangrijkste invloeden? Ja, toen, toen de tijd was, ja, typo negatief zoals we net Toch al genoemd hebben. Ja, en ja, Paradise Lost ook. Uh, Fields of the nebulum nog... Ja, kijk, het, dat is... um, dat is ook, Ja, dat vind ik een beetje lastig te beantwoorden. Okay, dat is... En dat komt eigenlijk omdat. Uh, um, ik heb me altijd heel erg aangetrokken gevoeld, ook tot bijvoorbeeld filmmuziek. Mm -hmm. um, en ik vind ook sommige pop-invloeden van vroeger, vind ik heel lekker. David Bowie vind ik heel erg goed, oh. nog steeds. Mm -hmm. uh, maar ook Talk Talk bijvoorbeeld, vond ik waanzinnige band. Yeah. Uh, Buiten de metal, en dan yeah. had je in de metal natuurlijk... Ja, dat, dat groeide in die tijd als een gek, dus daar kwam, elke week kwamen er dingen uit... Uh, ja, waar je weer uh, met verbazing naar stond te luisteren, zeg maar. Maar Goeie. daar zaten ook, ja, ook bands bij, als Sentenced en zo. Dat vond ik waanzinnig toen. Oh dat ja. ken ik wel, ja. ja. ja. En hebben de, de keyboards ook een beetje, de, hoe dat, de, de, de vibe van de jaren tachtig. Was dat ook een beetje de bedoeling om dat, die toevoeging te hebben aan jullie muziek? Um, dat, zou, ja, dat, ja. Dat, dat zou misschien kunnen. Dat is ook niet bewust. Nee, ik, ben, niet bewust. ik denk nee, dat, dat er veel onderbewuste soort van ingeslopen is. Okay. ja. ja. Wat, wat we vaak zoeken in onze muziek is, uh, is dat het episch moet klinken. Ja. Uh, en wat we, waar we ook vaak op zoek naar zijn binnen, uh, maar is dat je naar een soort van climax toe werkt. Weet je wel? En, ja. uh, en wat je bij ons ook denk ik wel vaak hoort, is een groot contrast tussen harde en rustige stukken. Zeg maar. en dat je dit afwisselen. Hè? Ja, dat ja. is die dynamiek. Ja, weet je? En, en, uh, ja, Dat voelt gewoon lekker. Ja. Ja, dat is het belangrijkste. Ja. Ja. En uh, voor het verschijnen van jullie uh, debuutalbum uh, Angel of Mistrust in 2006, hadden jullie een uh, aantal democassettes opgenomen, begreep ik. Op welke manier begonnen jullie destijds met het schrijven en opnemen van materiaal hiervoor? En hoeveel demo's nam je in totaliteit op? We hebben twee demo's opgenomen. Eén één nog op cassettebandje. Uh -huh. En uh, één hadden we de eerst demo dat was ook eens nog die Aha. hebben we op cd opgenomen. En daarna hebben die later heel die opname nog een keer opnieuw gedaan om het opnieuw professioneel opnieuw. dan ja. uit te brengen. Zo is dat eigenlijk die beginperiode gegaan. Oké. Okay. Ja. En uh, 1996 besloten jullie ook als band uit elkaar te gaan. Wat was hier voor de exacte reden? Ja, een beetje uit elkaar gegroeid eigenlijk. We zaten, wat ik al vertelde is, we hadden oorspronkelijk begonnen als coverband. Toen gingen mm -hmm. we zelf muziek maken. En dat deden we nog niet zo heel erg lang eigenlijk. Nee. En weet je, dan, dan vraag je je ook wel eens af van ja, is dit dit? Of zijn er ook andere interessante dingen? We zijn ook een beetje onze eigen weg gegaan toen. Mm -hmm. uh, hebben ook in andere bandjes gespeeld. En op een gegeven moment kwamen we elkaar weer tegen in de boerderij bij een optreden als ja. ik niet vergis. Mm -hmm. En toen zaten we elkaar aan te kijken van ja, eigenlijk missen we wel wat we in het begin een we beetje hadden. Deden. Ja. Toen zijn we het opnieuw gaan doen. En vanaf dat moment ging het eigenlijk... Uh, ja, toen kregen we echt de sound die we nu hebben. En daarvoor ja. was het nog een beetje zoeken, aftasten ja, ja. en zoeken inderdaad. Ja, ja, ja. En, en hoe lang hebben jullie precies als kofferbandje gespeeld? Oei, weet dat je is dat een goede vraag. Ja. Voor mijn Achtig. tijd volgens ja. mij zelfs. Ja, voor mij... Ja. Nee, zou ik, niet, ik, ben ik ben echt niet heel anders. beroerd in me. Nee, nee, oh, ja. <laughs> maar een paar jaartjes of... Uh, ja, nou, dat, ja. dat is al misschien één of twee jaar geweest. Ja, niet, okay. denk ik, hoogstens. Ja, en toen begonnen we met wat eigen nummers. Maar ook ja. dat, was, ja, dat ging ook geleidelijk, weet je wel. Je, je begon <laughs> natuurlijk met die covers. Dus er kwam er af en toe iets zelf gemaakt tussendoor. Mm -hmm. Ja, en in die tijd deden we ook nog niet heel veel aan optredens. Dus dat ja, was vooral in de oefenruimte om, uh, zitten en ja, een beetje verkennen eigenlijk. Ja, ja, ja. precies. Ja. Veel, lo veel lol maken nieuwe ruimte, dat was ja. heel belangrijk. Dan ging het, nou, uh, dan, daar ging het dat voornamelijk, voornamelijk om in ja. nummers maken. Ja, ja en, en zo ging dat een beetje geleidelijk. En als je dan op een gegeven moment een aantal nummers hebt en je ontdekt dat er een soort lijn in komt, uh -huh. weet je, ja, dan heb je ook de behoefte om dat uh, te gaan uitbrengen. En en dan ga je eigenlijk naar een album toe werken, zo is het volgens mij een beetje gegaan. Ja. Mm -hmm. en, en eigenlijk doen we dat nog steeds ook wel zo hoor, want ja. vaak, vaak hebben we een, ja, een set aan nummers, mm -hmm. en dan besluiten we van nou, nu is het wel weer tijd om een keer wat uit te gaan brengen, en dan merk je toch altijd dat we nog wat schrappen of iets erbij schrijven. Ja, een beetje schaven en doen, Voordat ja. Uh, ja, ja, het echt definitief is ja dat gebeurt bij mij veel band volgens mij wel zo dat werkproces dank je precies uh, nou, zoals je net al zei uh, uh, je, jullie begonnen in 1999 weer uh, begonnen jullie de band weer uh, nieuw leven in te blazen met als doel te uh, herstarten met nieuwe frisse ideeën uh, wat waren die nieuwe ideeën precies ja nieuw geluid um, ja ook maar we, we hebben toen ook gewoon meer gehad over um, ja ja dat is eigenlijk is de, als je zo lang bij elkaar bent, dan is je hele de manier waarop je muziek maakt is een soort reis. En, mm -hmm. en wat, kijk, jij vraagt ons nu, zeg maar, jij stelt vragen die mm -hmm. ons dwingen om te analyseren wat we ja. hebben gedaan. <laughs> ja, dat ja. is natuurlijk super tof. Ja, ja. maar, maar dat doen wij zelf ook onder zoveel tijd. En dat, dat deden we toen ook, weet je? We, ja. we kwamen natuurlijk weer bij elkaar. Nou, dat begint gewoon meer met uh -huh. een keertje jammen. Mm -hmm. Maar daarna ga je gesprekken hebben over... Joh, wat, wat zijn nou de stukjes... Uh, waar we ons allemaal lekker bij voelen? Wat spreken ja. we af met stukjes... Ja, waar één van ons niet zoveel mee heeft? Nou, uh -huh. Daar waren we heel snel uit. Die, ja. die gooien we gelijk weg. Uh -huh. en, en zo kwamen we... Eigenlijk op een gegeven moment, eigenlijk vrij snel tot een vorm van muziek waar we ons allemaal heel lekker bij voelden, mm -hmm. en, en dat zorgt er denk ik mede ook voor dat we nu nog steeds voor een groot deel bij elkaar zijn, ja. Ja. omdat we nooit wrijvingen hebben gehad van uh, ja. Dit stukje vind ik niet mooi, mm -hmm. en, maar het moet er toch in blijven of weet ik veel wat. Weet je dat, dat zit er ja, ons ja, wel dat uh, al unaniem eens met elkaar. Uh, ja, ja, absoluut. Ja, dat, is ja. dat is belangrijk in een ja. teamverband werken, natuurlijk. Ja, nou, en uh, nou ja, die. Uh, Ideeën, die resulteerde dus in die demo-opnames voor jullie debuutalbum Angel of Mistrust. Uh, die je dus in 2003 werd uitgegeven. Hoe, hoe hebben jullie deze demo? Ja, was op tape uitgebracht, zei je. Of op Nee, We, hadden, we ja. hadden in de beginperiode, dat was voordat we uit elkaar gingen, ja, hadden, hadden we tape. op tape de mm -hmm. demo ooit opgenomen. En, en, en Angel op. of Mistrust is eigenlijk opgenomen nadat we weer, weer bij elkaar zijn gegaan. Ja, precies. Ge gegaan. In 2003 dus opnieuw opgenomen. Uh, ja. Ja, oké. Okay. En goed. Uh, wie is er binnen de band uh, verantwoordelijk voor, de, voor het schrijven van zowel de teksten als de muziek? Uh, te teksten doe ik zo'n 50% en mm -hmm. de andere 50% doet, uh, doet, doet Peter. Peter okay. ja. En dan ja, muziek... Uh, muziek ontstaat ja. voor een groot deel. We hebben, we hebben wel een soort van uh, manier waarop het vaak tot stand komt. Mm -hmm. We hebben verschillende dingen geprobeerd natuurlijk. Ja. Um, daar hadden we het op de weg nog over. Dat is wel grappig. Mm -hmm. um, maar het, be het begint bij ons heel vaak vanuit een gevoel. Mm -hmm. Dat is het allerbelangrijkste. Want als, ja, als we geen gevoel hebben... is het ook heel moeilijk om, om muziek erbij te maken. Zo ja. werkt dat bij ons. Um, dus vaak beginnen we wel vanuit een tekst. Mm -hmm. want, want daar kan je iets bij voelen. En, ja. en daarna ja, beginnen we heel vaak wel vanuit... kies te beredeneren. Mm -hmm. uh, en de meeste melodieën melodie vind je ook wel daarin, denk ik. Um, want die, die leggen eigenlijk de hele basis neer. En dat gaan we dan he, met zang en gitaren gaan we dat ja, versterken eigenlijk. Ja, ja. ja het is ook, je hebt een tekst, en daar zoek je dan Melodiee een bepaald bij. gevoel bij. Gevoel. En dan, meestal zijn we dan heel lang aan het zoeken ook naar een keyboard geluid wat daar dan bij dat gevoel past. Ja, ja. En dan pas begint er wat te ontstaan. Ja, die bouwen de muziek eigenlijk als het ware ja. om de tekst heen. Ja, ja, ja, ja dat klopt. is dan een beetje. Ja, okay. ja. En uh, ja, we hebben het <coughs> vaak door. Wij, we schrijven vaak muziek bij elkaar, gewoon mm -hmm. op de bank bij iemand thuis. Ja. En dan, dan, ja, dan zitten we daar met, uh, met een keyboard op de versterker aangesloten en, uh, en een gitaar erbij. En dan gaan we gewoon dingen proberen totdat we elkaar aankijken van... Zo uh, so, hé, hey, die voelde ik, weet je ja. wel. Ja. Dan ja. weten we dat goed Als je kippenvel hebt, dan uh, ja, weet je ja, dat goed ervoor, zit. Ja. Ja. Ja. Okay. En, en, en het schrijfproces en het opnameproces van het album, uh, duurde dat er heel erg lang om het alles... Uh, te nemen en... Ja, van welk album? Van de eerste nog. Van de eerste. Ja, we, we het nog voor, ja. Uh, nou ja, dat heeft... We hebben hem natuurlijk nog een keer opnieuw gedaan, dus, ja. dus dat kostte, ja. kostte extra tijd. Ja, precies. dubbelop. Ja. Uh, op. <coughs> maar ja, ik zou het niet eens meer weten. Ik weet dat uh, we voor het, voor het masteren zijn we toen naar Duitsland gegaan. Okay. Uh, en het, het mixen zelf, ja, dat, dat, daar hebben we een groot deel zelf van gedaan. Dat heeft toen wel, ja, heeft wel een tijdje geduurd. Ja. Maar in ja, verhouding tot het schrijven was het niet zo heel lang. Nee. Ik, uh, ik heb geen idee. Nee, nee, het is ook lang, lang, lang geleden inderdaad. Ja. Ja. Maar het meeste doen jullie dus ook allemaal zelf? Uh, begrijp ik. Uh, nou, nu, nu inmiddels niet, niet, meer, okay. niet meer helemaal. Wel een, wel een deel. Mm -hmm. Want we willen altijd uh, wel de hand erin hebben. Mm -hmm. um, maar sommige dingen kan je beter... Ja, door andere mensen laten doen. We hebben ontdekt, bijvoorbeeld het mixen van drums is echt niet makkelijk. Nee. En om een goed drumgeluid neer te zetten, daar wil je eigenlijk iemand voor hebben die dat gewoon dagelijks voor zijn werk... Ja, precies. Echt ook, zeker maakt. als je optimaal van de akoestiek van de ruimte wil ook maken. Ook dat, ja. ja. Dat is heel belangrijk inderdaad, ja. ja. Ja. Dat is ook alles bepaalde. Ja. Ja. Uh, in uh, 2005 uh, tekenen jullie een contract uh, met het Duitse label STF Records. Die jullie uh, debuutalbum dus uh, opnieuw hebben uitgegeven. begrijp ik. Ja. Uh, hoe, hoe is dat precies gegaan? Kwamen jullie in contact met het Duitse label? Um, ja, we, hebben we zijn toen gewoon wat gaan aanschrijven eigenlijk. Mm -hmm. Gewoon wat labertjes. We kwamen eigenlijk al heel snel met hun in contact. Het um, STF bestaat uit... Uh, ja, twee mensen. Uh, ja. Gary en Gaby. Uh -huh. En uh, uh, vooral Gaby, die was heel gecharmeerd van onze muziek. Ik ja. vond het heel erg goed. Gary zat iets meer aan de technische kant. Die deed je ook uiteindelijk het masteren toe. Uh -huh. um, ja, weet je, en die, die, hadden, ja, die hadden gewoon een constructie die ook voor ons fijn was. Weet je? En, en nog steeds tot op de dag van vandaag is. Uh -huh. We hebben relatief heel veel vrijheid. Dus het gaat ook altijd per album dat we die samenwerking weer opzoeken. Ja, dat is wel fijn. En uh, ja, dat, dat werkt gewoon heel prettig. En jullie zitten nog steeds bij hetzelfde ja. label. Ja, Oké, okay. helemaal ja, klopt. klopt. Uh, nou ja, 2005 markeerde dus het goede nieuws. Of naast het goede nieuws van de contractondertekening uh, ook een zeer trieste gebeurtenis. Namelijk het van, uh, overlijden van jullie oude bandlid, lid uh, bassist en goede vriend Peter Durlo. Hij is overleden bij, door een auto-ongeluk. Uh, heftig nieuws voor jullie destijds. Ja. Mag ik uh, vragen, als het niet te gevoelig ligt, wat er precies is gebeurd? Uh, ja, dat is, dat is tot op de dag van vandaag ja. niet helemaal duidelijk. Okay. Uh, maar hij, was, uh, hij woonde sinds een half jaar toen in Tilburg. Mm -hmm. En hij reed iedere dag van Tilburg naar zijn werk, naar Rotterdam. Mm -hmm. En op een gegeven moment het, was het verhaal dat er was een uh, voorbijganger... Die, die reed in de auto ochtends op een stuk weg. En mm -hmm. die zag ineens dat een, een uh, boomtop die werd verlicht... En die had zoiets als gek. En dat kwam dus omdat er een auto tegen die boom aan geknald was. En die stond met de koplampen omhoog. Ja, dat is het verhaal. Maar hoe dat precies is gekomen, dat weet nog Het nog onduidelijk, tot op de dag van vandaag. Heftig allemaal. Dank jullie wel voor jullie openheid hierover. Ik draaide aan het begin van deze uitzending als uuropende... dus de eerste van de twee tracks die waren verschenen als videoclip. Of ik weet niet of het ook als single was, maar... Uh, en die op dit album dus te vinden zijn. Moonlit Haze. Uh, deze single met videoclip verscheen op 29 oktober van 2006. Het jaar dat Angel of Mistrust werd uitgebracht. Wat kunnen jullie mij vertellen over deze single? En waarom kozen jullie voor deze, voor deze plaat of voor dit nummer? Om er een video voor uit te brengen ook? Um, ja, in der tijd vonden wij dat gewoon ja. een, een heel gaaf nummer. Mm -hmm. Er zit veel thematiek in. Uh, we hebben hebben we het ook nog over gehad, onderweg hier naartoe Over het verschil, zeg maar, van wat we vroeger maakten... en wat we nu uitbrengen. Uh -huh. En uh, in die tijd zaten... Ja, weet je... Uh, we neigden qua muziek soms al een beetje richting gothic, zeg maar. Ja, ik vind dat ja. een, een moeilijke uh, term, hoor. Want die is heel breed. snap wat je bedoelt, inderdaad. Maar uh. er, zitten van die, er zitten dezelfde een beetje romantische elementen zitten in, in dat nummer. Uh -huh. en, uh, ja, dat sprak ja. ons toen wel heel erg aan. Nou, ja, dit, dit is een beetje fantasy ook... Ja, en dat was ja, ook een beetje uh, het algemene plaatje voor de rest van het album, zeg maar. Of ja, dat er, zat, er zat veel fantasy in. Uh, hmm. Qua, qua te te teksten en ja, dat nummers pakken ons gewoon het meeste aan om een videoclip bij te bouwen. Maar okay. ik, nogmaals, het is lang geleden. Ja, dat is lang geleden, <laughs> ik weet het, ja. Sorry voor het te ja. moeten graven in het geheugen. Ja. <laughs> uh, weet je ook nog uh, hoe het album destijds werd ontvangen? Uh, werd het album bijvoorbeeld goed verkocht of uh, waren de fans uh, daar enthousiast over? Ja, zeker. Ja. Ja. Um, wat we wel hebben gemerkt is dat het over het algemeen in het buitenland sneller wordt opgepikt dan in Nederland. Ja, gek is dat. Uh, ja, dat is heel ge ja, maar deze muziek die heerst gewoon nog, uh, ja, nog veel sterker in uh, ja, onder andere het oosten van Nederland natuurlijk. Mm -hmm. Daar begint het eigenlijk al. Ja. Maar met name in Duitsland is ja, natuurlijk de dan hele metal en rock-scene is, ja. is veel groter dan zeker. hier. Ja. En ga je nog verder naar het Oostblok? Wat, wat wij leuk vonden om te merken, dat, hè, dat zagen we in de tijd ook bij, uh, bij YouTube-cijfers en zo, mm -hmm. dat, er, uh, ja, dat er ook behoorlijk veel mensen luisteren uit uh, ja, bijvoorbeeld uh, Oostblok en Polen. Rusland en Polen. Eh? Polen. Ja, ik zag ja. laatst een commentaar uit Siberië van uh, Love This Song. Ja, nou, uh, ja, dat soort dingen zijn ook. Ja, dat goed. is wel gaaf dat het dan zo uh, daar wordt opgepikt inderdaad. Dan kun je ook echt precies zien welke landen het wordt beluisterd ook. Uh, nou, pre precies natuurlijk niet. Nou, maar je, je, ja, we, de Samen dus met al die platforms tegenwoordig kun je mm -hmm. wel, een hoop, uh, ja, hoop, toch wel een hoop zien. Ja, hoop. Toch wel hoop zien. Ja. ja. Oké, okay. ja. helemaal goed. Ja, ik wist het helemaal niet uh, dat dat ook mogelijk was. Ja. Uh, nou, ook Land of Scars werd uitgebracht uh, met een uh, videoclip. Uh, maar deze track verscheen pas op uh, 9 april in 2008. waar de reden om dit nummer ruim anderhalf jaar later pas uit te brengen. Ik denk dat dat uh, tijd is geweest. Ja, we, ja. Iedere keer dat we een, uh, een videoclip moeten maken of willen maken, kost moeten we daar wel. heel veel voor voorbereiden. Ja. Uh, het kost ook heel veel tijd om te maken. Ja, uiteraard. Ja, want het is het, we werk, doen uh. het allemaal zelf. Daar ja, op, precies. Op neer, dus, uh, ja, ja. Dat kost een tijd. Naast uh, jullie fulltime banen ja. <laughs> ja, dus het, uh, ook, uh, kost het uh, tijd. Uh, wat kunnen jullie me vertellen voordat ik hem zo direct ga draaien? Waar, uh, ja, wat de lyrische inhoud van het nummer is? Land of Scars. Land of Scars is uh, geschreven met het idee dat uh, gedurende je leven zeg maar, loop je tegen uh, ja, mooie en minder mooie dingen aan. Mm -hmm. en, uh, alle minder mooie dingen die laten een soort van littekens je ziel achter. En die tegelijkertijd vormen ja. ze je. Ja. ja. En uiteindelijk is je ziel een uh, landschap van littekens. Ja. Dus dat is, uh, ja. ja. Een hele mooie strekking. <laughs> ja, mooie betekenis. Mooie strekking, inderdaad. Dankjewel. We gaan er nu naar luisteren, dus met aansluitend de eerste single van de opvolger van Angel of Mistrust: het tweede album Relief by the Sun: A Violent Flower. Dus tot zo.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 Tweede album, Relief by the Sun, van de dark rock en doom metal band Elysium... die we vanavond te gast hebben bij Play It Loud. Hoorden we aansluitend de eerste single of eerste videoclip, A Violent Flower... dat op uh, 22 maart van 2011 verscheen... in aanloop naar de release van het album dat op 13 mei datzelfde jaar uitkwam. Mannen, nogmaals bedankt voor jullie komst naar de studio en aanwezigheid bij Play It Loud. Ik hoop dat jullie naar jullie zin hebben. Ja, wel. Hoor. Zeker. Ja, hoor. Ja, mooi zo, mooi zo. We hadden het uh, voor het blokje muziek al uitgebreid gehad over jullie... in 2016 verschenen debuutalbum Angel of Mistrust dat in 2006 verscheen. En ik draaide voor Violent Flowers... de in 2008 verscheen tweede single Land of Scars hiervan. Jullie begonnen in 2010 met het schrijven... van jullie tweede album Relief by the Sun... dat uh, eveneens door STF Records werd uitgebracht. Um, ja, je weet allemaal dat het natuurlijk uh, moeilijk uh, is... om het eerste album te evenaren. Wat hebben jullie uh, geprobeerd uh, om qua geluid anders of vernieuwender... te klinken dan de voorganger met uh, Relief uh, by the Sun? Uh, voor mijn gevoel kwam alles beter bij elkaar. Ja. Dus het, uh, het eerste album... Uh, dus, ja, Onze hele muziek uh, zie ik een beetje als een, als een progressie. We mm -hmm. proberen dingen natuurlijk altijd waar we iets anders te doen. Vaak mm -hmm. de muziek... Uh, ja. Moeilijk. Ja, <laughs> ja jeetje, hoe leg je dat uit? Ja, ja. Als, als, als, als, als, als, die, als ik die albums nu zo terugluister, dan heb ik iets het eerste album waren we nog een beetje zoekende. Ja, precies. En het tweede ja. album hadden we wel al wel echt een idee geluid, van. Oké, dit, dit, dit, is, dit wel is het wat geluid wat is, dat jullie ja. willen spelen. Ja, ja. Ja. ja, dat, ja. Ja, dat geloof ik ook. Oké, okay. en, en werd het album ook uh, net zo goed ontvangen als de voorganger? Ja, nog beter. Ja, beter nog beter zelfs. Ja. Ja. Kijk, helemaal ja, goed, alleen maar beter. Ook in het uh, buitenland vooral of? Uh, ja, maar in ook, ook in, okay. in Nederland krijg ja? je riefjes. ja reviews. Ja. De aardschok nog. Volgens mij maar we 7,5 geloof ik. Uh, volgens mij was de aardschok 8 oh. of zo. Ik, ik weet ja, het ja, niet Volgens mij heb ik het uh, in uh, de recentie wel voorbij zien ja. komen. Ja. Ik heb zelf nee. ook alle, al aardschokken in mijn collectie. Dus. Ja. Ja. Ik heb hem wel eens voorbij zien komen, inderdaad. Maar het was wel redelijk hoog uh, beoordeling, ja, ja, inderdaad. Het, het, ja, dat het, was wel wel eens een goede, goede review. Ja, inderdaad inderdaad en dus iedereen was wel vrijlovend, ja. uh, ook in Nederland. Ja. Ja. En werd het ook wel uh, opgepikt uh, door uh, radiostations? Of werd het toen niet echt veel uh, gedraaid? Uh, uh, nu, ja, een paar keer, het. maar ik, ik doe niet ja, zo. Ja, niet, uh, we zijn natuurlijk sowieso... We zijn, of ik beschouw ons in ieder geval niet als een commerciële band. Mm -hmm. In die zin ja. dat we heel erg gericht zijn om... Uh, dus we zijn ons bewust van het feit dat we underground muziek maken. Uh -huh. Dus ik denk dat het daar ook zijn plekje heeft. Weet je? En ja. er zijn heel veel mensen die ons bij naam kennen. Uh -huh. uh, maar niet per se als de. Ja, niet per se via de grote media, zeg maar. Nee, ja, en uh, en we, ja, en we hebben wel we hebben natuurlijk wel wat leuke hoogtepunten gehad. Zeg maar. Uh -huh. In het hele verhaal. We, we, we hebben ook bijvoorbeeld een keer in uh, Orcus gestaan. Dat is een uh, Duits tijdschrift. En dat is gigantisch. Ja. Dat is veel groter dan de aardschok hier in Nederland. Okay. Uh, dus dat, dat vonden we wel cool. Ja. Um, maar... Um, ja, hoe moet je zeggen? Ik, tegelijkertijd, zeker in die tijd... Um, wij zaten als Ben natuurlijk ook bij een klein labeltje. En je mm -hmm. moet het, eigenlijk moet je heel veel zelf doen. Weet je wel? Een, een label neemt je zeker dingen uit handen. Bijvoorbeeld mm -hmm. het opsturen van reviewmateriaal en zo. Dat hebben ze allemaal keurig voor ons gedaan. Ja. We hebben ook kansen gekregen om in Duitsland en in het buitenland te spelen. Dat is ook allemaal via dat label gelopen. Ja, okay. uh, maar in, als ik achteraf terugkijk, dan denk ik dat we zelf wel. Als we er meer uit hadden willen halen, hadden we dat zelf ook wel veel meer moeten doen, denk ja. ik. En wij zijn allemaal redelijk introverte personen mm -hmm. die het liefst gewoon muziek maken over wat ons bezighoudt. en eh, graag in de belangstelling ja, staan. Die, die kant hebben wij nooit zo interessant gevonden. We nee. proberen er nu meer op te letten. En we hebben ja. gelukkig ook met, met Rainier en Arjan in de band hebben we twee mensen erbij die daar ook veel beter in zijn. Mm -hmm. We zijn zo extravert. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, weet je, maar, dat, maar dat, dat helpt wel. Maar ja, daar moet je ook wat ouder voor worden misschien. En wij zijn altijd ja. Ja, toch een beetje bescheiden en uh, teruggetrokken. Terug ja. ja. <laughs> nou ja, is niks mis mee, ja. toch? toch om muziek maken. Dus dat, dat, ja. uh, dat is jullie passie. Ja. En, uh, het album werd geproduceerd en gemasterd door Alejandro Londono Montaya, Als ik het goed heb uitgesproken. Bekend van de Zuid-Amerikaanse metalband Cultura Tres. Die ken ik overigens wel goed. Ja. Hoe was het uh, om met hem te werken? Hoe kwamen jullie met hem in uh, contact? Uh, dat, was, ja, dat, ja, dat was via uh, andere Peter, een andere uh -huh. gitarist. Uh, dus, uh, dat was een uh, vriend van hem en uh, destijds ook collega, geloof ik ook. Ja. En uh, zodoende zijn we met hem in contact gekomen en uh, ja. zijn we met hem aan de slag gegaan. En, uh, was het was leuk om met hem te werken. Ja, nou, ja, ja. dat zeker. En ja. hij heeft ook zeker uh, echt wel uh, zijn bijdrage geleverd in de hele mix van, okay. van het album. Daar waren we wel heel tevreden over. Ja. Ja, kan me voorstellen. Dat was denk ik ook mede een van de redenen waarom... Uh, waarom dat tweede album zo goed werd ontvangen, ja, beter ja. nog dan die ja. eerste, weet je, want, uh, ja. want ook de geluidskwaliteit was gewoon echt wel sprong van ja. Uit. Zeker. Ja, ja. ja. ja dus, uh, een professioneel, uh, ja, die kan dan ook uh, werken of goed uh, doen voor jullie. Uh. Ja, ja. ja. Sowieso belangrijk. Ja, <laughs> en uh, welke uh, lyrisch onderwerpen behandelen je op dit album? Is het een bepaald concept of... Is dat nou, constante? we heb niet echt een concept, het, ja, het concept verschilt kan. een beetje per nummer. Mm -hmm. en. Uh, uh, zoals Violet Flower, wat je net, net al hoorde, mm -hmm. dat, dat, dat is wel een beetje een verhaal van een, over een uh, serie mm -hmm. En ja, zo gaan we dan wel een beetje. Het zijn altijd wel een beetje duistere onderwerpen, maar ja. er zit nog niet echt een. Echt geen, een doorlopende verhaal. Echt een doorlopende verhaal. Okay, dus het, het is geen conceptalbum. Nee, in ieder geval. ook niet veel plannen ooit te maken? Uh, nee. Nee. nee. Nou ja, het laatste, het laatste album zou je iets meer conceptachtig kunnen noemen... omdat het steeds meer beweegt... naar één thema. Uh -huh. daar, daar zullen we het straks ja, nog over het hebben. Album, maar we, we, we van maken van. nooit bewust... een themaalbum. Uh, uh -huh. Kijk, wat we, wat we wel... in die tijd al hadden ontdekt... en dat hebben we altijd in de muziek gehouden... is dat... Um, we hebben altijd gezegd... we maken hele sombere muziek... maar er zit altijd ergens nog een klein lichtpuntje in. weet je? Wel? Iets ja. om je aan vast te grijpen... en, uh, en naartoe te bewegen. En, en dat, dat is... Ja, zeker op dat tweede album. Maar op die eerste hoor je dat ook al. Daar komt dat steeds duidelijker naar voren. En ik denk dat dat wel een lijn is. Die, uh, ja, dat, dat je het maar. een beetje somber begint, maar wel licht aan het einde zeg maar, van de nou, lijn. Nee, op, niet, op, op, niet op, naar het op, einde. Nee, maar, het, maar meer overwege of zo. Ja, dat uh, kan. Kijk, het is uh, niet uh, uh, Ja, het zit uh, op, hem in de dynamiek van het nummer. Oh. He? Je, je gaat soms, uh, wordt het, uh, vaak beweegt het zich naar een climax toe bijvoorbeeld... Mm -hmm. En dat lichtpuntje kan daar een onderdeel van zijn. Mm -hmm. Soms zit er ook in tussenstukken zit er nog iets van hoop... maar dat wordt daarna weer weggerand. <laughs> ja, weet ja. je dat, dat, ja. dat verschilt. Maar ja, ja, ja. heel belangrijk is wel het contrast. Uh, ja, precies. Contrast ja. erin. Ja. Oké. Okay. En, en was het verlies van, van jullie oude band... Je ook nog eventueel inspiratie geweest voor dit album? Of uh, hebben jullie daar niks mee gedaan qua muziek en tekst? Uh, ja, zeker wel. Ja? Ja. Uh, we ja. hebben ja. Een, een nummer gemaakt, uh, Murder of Crows. Murder of Crows. En, uh, uh, ja, een, een, ja, ja. Vol, volgens mij staat die ja. nog op de eerste CD en ja. hebben die gemaakt. Zeg maar, uh, uh, uh, toen we opnieuw zijn gaan opnemen, toen mm -hmm. is dat nummer er volgens mij bijgekomen ja. in de tijd. Ja. En uh, ja, dat thema van Murder of Crows, het verhaal daarvan was toch dat als je een, uh, uh, een groep uh, ja. kraaien ziet, dat dat een aankondiging is voor van de dood. naderende dood. Ja, ja precies. Ja. ja. Ik ook nog wel uit de film of zo. Ja, ja. En, dus, en een groep kraaien of uh, uh, raven, dat heet ook een murder. Ja, oh, oké, okay. dat wist ik dan weer niet. Ja, ja. dat was een roed Heb je Ja, precies een, oh, een murder? murder. Oh, kijk, nou. ja. weer wat geleerd. Ja. Bij twee is het ja. attempted murder. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja <die is> <laughs> Oké, okay. uh, ook van dit album verscheen een uh, tweede video of Single. weet niet, was het een single of een, meer een videoclip eigenlijk? De nummers die jullie uitbrachten? Uh, er was meer een videoclip. Meer een, van, een videoclip, ja. oh, oké. Okay. Dus niet echt als een single En ja. uh, dat net zoals het bij het debuut, dus anderhalf jaar later verscheen. Nou ja, het is wel duidelijk dat het uh, de werk bestaande reden is... van het uh, latere uh, verschijnen daarvan. Uh, ook hier was ik weer, stel ik weer dezelfde vraag. Uh, wat was hier de textuele achtergrond van uh, van dit nummer? Uh, rotten. Uh, rotten? Tot slot, ja. ja, dat... Uh... Oh. Uh, ja, de, de rotten is ontstaan vanuit een uh, oude baas die ik had bij een bepaalde werkgever. Uh -huh. En uh, dat was een van de naarste personen die ik in mijn leven ben tegengekomen. Uh -huh. Die was echt nasty. Die, ja, ja. Uh, die vond vanuit zijn religieuze opvattingen dat hij uh, een plicht had om iedereen volmaakt te laten worden. Dus alles wat iemand deed was per definitie uh, ja, niet goed, zeg maar. Uh -huh. uh, en het was een narcist, dus iemand die zichzelf op een podium zet en andere mensen altijd omlaag trapt. En de, daar gaat eigenlijk dat nummer over, over okay. dat soort types. Oké, okay. ja, ja. nou, we gaan er zo direct naar luisteren tot slot. Uh, nog een andere vraag, wat is jullie persoonlijke favoriet van het album? Als ik jullie individueel mag vragen. Uh, ja, Violent Flower. Ja? Violent Flower? Ja, ja hetzelfde. Uh, voor jou ook? Ja. Uh, Renier, ja, je was er niet bij betrokken, maar uh, heb jij ook een favoriet van dit nummer? Oeh, nou, ik denk Fire and Flower ook wel. Ook wel. Ja. Is ja. het ook wel een beetje een publieksfavoriet eigenlijk? Als jullie ja. m, jullie ja. spelen hem wel live, neem ik aan. Nou. Ja. Ja. Ja. Altijd. De, ja. Dat, dat nummer hebben we echt bij elke set. Ja. Altijd. Dat is wel zowel. een standaard uh, set uh, track, zeg maar. Ja. Oké, okay. helemaal goed. nou Ik ga hem dus uh, voor jullie draaien. En, en straks in de tweede uur praten we uiteraard uh, nog verder over dit album. Met een uh, laatste videoclip die uh, daarvan verschenen is. Ook dat is, hoor je het natuurlijk uh, in de tweede uur. En dan horen jullie nog een nummer. En, uh, maar gaan, jullie vooral uitgebreid, gaan we het vooral uitgebreid... We hebben over jullie nieuwste tevens vierde album Losing Light. dat op 4 oktober gepland staat voor release. en jullie release party in Utrecht. Dus uh, blijf luisteren. We komen zo direct nog wel even bij jullie terug. want uh, ik heb nog wat tijd over. Dus komt-ie! Rotten dus van Elysium. We zijn weer even terug uh, tot aan het uh, nieuws van 10 uur. En in het uh, nieuwe uur gaan jullie luisteren naar War in Heaven. En dat is ook uh, de laatste uh, video die verschenen is van het album. Uh, wat kun jullie maar over uh, vertellen, jongens? Ja, nou dat nummer dat uh, gaat, dat heb ik geschreven. Uh, de tekst is geschreven naar aanleiding van uh, een film die ik toen de tijd zag. Dat was uh, The Prophecy. The Prophecy. Oh ja, met ja. Christopher Walken. Ja, met Christopher he? Walken. Ja. Uh -huh. En uh, uh, ik vond dat, en daar dat ging ook inderdaad over een Second War in Heaven. Uh -huh. En ik vond dat zo'n gaaf gegeven dat ik, uh, ja, daar is de hele tekst eigenlijk op gebaseerd. Oké, okay. ja. Is een uh, groot filmliefhebber ook. Uh, heb ja, je... zeker. Ja? Ja. Met name horror of. Ja, hoor, Het is een beetje een ik, ik, ik ga een beetje alle kanten op. Alle uit, kant op ja. Ja. <laughs> dus, en dan, is er veel muziek ook uh, op uh, gebaseerd uh, van, film? van de films? Uh, nee, nee, Het is echt de, de, tekst, de tekst van de uh, and Heaven heb ik echt gewoon heel gebaseerd op over waar die film over gaat. Ah, oké. Okay. Maar niet, uh, de, niet op andere nummers of zo dat jullie ook. Uh, nee. Nee, uh, het, ja. is, uh, de, ik wist, het, het grappige is dat. Het stond meneer eens op Netflix dat die met die achtergrond geschreven was, ja. zeg maar. Maar het grappige is wel dat... dat we hebben eerder ook... Um, hoe heet dat ding? Uh, Wolf Lucifer. Die, yeah. die heeft een beetje hetzelfde. Wij vonden het in, in die tijd ook gewoon heel cool om... Um, uh, weet je, je hebt, je hebt altijd goed aan kwaad. Hè? En dat wordt tegenover elkaar gezet. Mm -hmm. En we vinden het leuk om dat thema om te draaien. Wat nou als die, diegene die we altijd als kwaad zien... Of diegene of het, dat mm -hmm. wat we altijd als kwaad zien... Wat als dat nou... Uh, um, als, wat als dat nou de underdog is? dat ja, een goed iemand is. Ja, ja nou, dat is, is ja. Ja. Ja. een thema is gewoon cool. Ja, zeker. Ja. <sweeg grimdaks> en met welk uh, thema zou je bijvoorbeeld nog willen gebruiken in de, in de nummers? In de nou, tegenwoordig... Heb of hebben we veel? Ja, ik, vroeger zaten we veel in dat soort thema's. Ja. We keken ook heel veel films en zo. En daar hadden we het over. En mm -hmm. daar word je door geïnspireerd. Ja. Uh, we zijn inmiddels natuurlijk wat verder en wat ouder ook. En wat je ziet is dat... Juist die, um, ja, die meer filmische thema's en zo, dat verdwijnt een beetje op dit moment. Ja. Het wordt persoonlijker. Ja, ja. meer persoonlijke ja, ervaringen ja. en zo. Het gaat veel meer over het leven en het, het centrale thema beweegt zich steeds meer naar de dood eigenlijk. Ah, okay. ja, het is niet heel vrolijk. We nee, het is allemaal een dagje ouder. We zijn ja, er een stapje dicht. Het is ja, allemaal ja. voor ons een feit natuurlijk. Ja, ja, we gaan allemaal. Ja. Dus ja, nee, dat uh, ja. past natuurlijk perfect in jullie muziek en thema. Ja. Ja, nou, we gaan dus in het tweede uur luisteren naar War in Heaven. dus uh, We hebben nog een klein beetje tijd over. Uh, we hadden nog wat vragen verder uh, die ik niet behandeld heb. volgens mij alles wel uh, besproken, denk ik. Ja, ik, uh, ja, ik zou het is wel uh, duidelijk. <laughs> Renier, jij komt in de tweede uur wat meer aan bod natuurlijk. Uh, jij uh, bent uh, pas vanaf het uh, nieuwe album te horen. Yep, ja, yes. Yes, voor het eerst. Overhoud voor het eerst. Heb je hiervoor uh, nog in andere bands gespeeld? Ja, ik gedrumd? Ja? gedrumd. Ook nog Bas gespeeld op een blauwe maandag. Oké, okay. ja, <laughs> heel wat anders. O, alles is leuk. Ja. De drums is toch wel het mooiste. De drums is wel uh, heb, jouw ding echt. Uh. Ik heb vijftien jaar niet gedrumd in een band. En dat ging toch wel erg hard jeuken. En toen... Ja. Uh, Zag ik die oproep van drummer gezocht. Ja. Vrolijke gasten maken sombere muziek. Nou, ik, ik was eigenlijk al om voordat ik de rest van dat vertrek. <laughs> Oké, okay, nou. Ja, dat is altijd goed. Helemaal eh. ja. top. Nou, um, we gaan een, een jingletje zo direct nog instarten. En um, dan gaan we zo direct naar het tweede uur. Uh, met uh, meer muziek van Elysium. Dus uh, nieuwe album. Blijf luisteren. We hebben een primeur in het uh, tweede uur. Ik wil misschien een tip van de sluier oplichten. Nummer die dus nog niet eerder is uitgebracht. Dus uh, blijf luisteren. En um, dan zijn we zo weer bij je terug. Ik ga er nog even een jingeltje bij pakken. Als ik hem kan vinden. Ho, oh, oh. no. oh, oh. ja. ja, dat is zo jongens. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. Its number is 666.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 Het Metal Podium wordt vanavond voor jouw beentje verzorgd, want dit is Play It Loud live. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.